Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De Russische voedselboycott treft 0,1 procent van de totale Nederlandse export, meldt het CBS. Het gaat wel voornamelijk om de export van eigenmakelij... en dat zijn producten waar Nederland relatief veel aan verdient. De vlees, de vis, de zuivelproducten, de groenten en het fruit die nu niet naar Rusland mogen... waren vorig jaar goed voor 527 miljoen euro. Volgens VNO-NCW-directeur De Boer zal de schade door de boycott veel hoger zijn. Hij denkt dat die kan oplopen tot anderhalf tot 2 miljoen de boer zegt dat er ook moet worden gekeken naar de schade van Nederlandse groothandelsbedrijven die bijvoorbeeld vanuit Polen opereren. De versoepelde schenkingsregeling moet worden verlengd, vindt makelaarsvereniging NVM. Het kabinet kwam vorig jaar met die regeling waarbij ouders belastingvrij 100.000 euro mogen schenken voor de aankoop of het verbouwen van een huis. Volgens de NVM is de regeling een groot succes, wat een positief effect heeft op de woningmarkt. De hogere vrijstelling vervalt op 1 januari. Niet alleen de NVM, ook werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW pleiten voor verlenging van de regeling. In de Verenigde Staten is met verbijstering gereageerd op het overlijden van acteur en komiek Robin Williams. President Obama schrijft in een reactie dat Williams mensen heeft laten lachen en laten huilen. Hij prijst het onmetelijke talent van een uniek acteur. Regisseur Steven Spielberg noemt Williams een briljante grappenmaker. Williams werd eind jaren 70 wereldberoemd door de serie Mork Mindy... en speelde daarna in films als Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire en Dead Poets Society. Voor zijn rol in Good Will Hunting kreeg hij in 1998 een Oscar. Robin Williams is 63 jaar geworden. Volgens de politie heeft hij vermoedelijk zelfmoord gepleegd. Hij kampte al een tijd met zware depressies. Het weer. Vanochtend trekken buien, soms met onweer over vooral de kustprovincies. Later verplaatsen de buien zich naar het binnenland. De kans op onweer neemt dan af. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. jonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen... en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 met nu ZFM luncht. Van harte welkom luisteraars op deze 12e augustus alweer. Dinsdag 12 augustus bij ZFM Lunst. Ook welkom Dolly. Dankjewel, Charlotte. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Charlotte. Ja, ja. ja, jij was wel in een rotbui vanmorgen. Hè? Niet? Ja, nou, dat, dat kwam door die bui buiten. <laughs> Allebei, Heel Nederland in een Rotbui. We kwamen ja. allebei in een Rotbui binnen. Een beta bui. Maar we zijn nu weer helemaal, helemaal weer opgewekt. Want uh, we kunnen weer een heerlijk programma voor u gaan maken. En blijf luisteren naar ZVM's antwoord. Tot twee uur vanmiddag. Wat gaan we allemaal doen, Dolly? Weet je dat? Ja, nou ja, dat, dat, uh, we gaan maar wat uh, doen, hè. Ja. Muziek maken. <laughs> Muziek maken, onder Beetje andere. gezellig kletsen. Jij gaat ons wat nieuws uit de regio vertellen. Ik ga wat nieuws uit de regio vertellen. En natuurlijk ja. kunt u vandaag weer bij ons terecht voor een oproep, hè. Dus ja. mocht u nou net iets zoeken wat tot nu toe niet gelukt is. En, uh, of naar iemand, hè. En, en, en dat, dat lukt maar niet, dan willen wij daar uh, graag in helpen. Oké. Okay. Toch, Charlotte? Helemaal. Gaan wij met z'n tweeën voor u een oproep zetten? Dat gaan we helemaal doen? Ja. Aankomende, uh, of deze week eigenlijk is het feestweek in Beverwijk. En dan wil ik alles antwoord dus niet naar Beverwijk toe lokken, want dan, uh, dan is het hele dorp hier meteen leeg. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. <laughs> maar als je Jacques Kloes wil horen zingen uh, op de Breestraat, dan kan dat vrijdagavond uh, vanaf 8 uur. Dan uh, treedt er buiten Bent op. Met als gast onder meer Jacques Kloes. En dan komt onder andere dit nummer voorbij. Paul Weller met uh, You Do Something To Me. Something to me. Jij doet, uh, jij doet iets wat ik, uh, wat ik niet zo goed kan bevatten eigenlijk. Jij hebt een bepaalde invloed op me en dat betekent het eigenlijk. Hè? Dit is uh, The Longfellow Serenade. Wordt bezongen door uh, Nederlands Diamant. Dat is wel Neil Diamond. Longfellow Serenade. And such were the plans I'd made.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 is the river and through the night we stayed and in my way I loved her as none before loved her with words and more but she was lonely and I was lonely right. Neil Diamond met de Longfellow Serenade. Ja, lekker nummer hoor. The way you look tonight, zoals jij er vanavond uitziet... of vannacht uitziet, moet ik eigenlijk zeggen... dat wordt in het bijzonder uh, geaccentueerd... door uh, niemand minder dan Michael Bublé. Day when I'm awfully low when the world is cold, I will feel a glow just thinking of oh, smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love. Never, ever change Keep that breathless charm Won't you please arrange it Cause I love you Just the way you That's the way you look tonight. Mm, tonight. Ja, het heerlijke stemgeluid van niemand minder dan Michael Bublé. Geniet je er ook van, Dolly? Dit, ach, prachtig, prachtig. Ik vind het vooral prachtig als jouw zoon het zingt. Ja, hey. echt waar. Oh, dan geniet ik. Wat kan die jongen dat mooi zien, al die liedjes van Michael Bublé. Nou, hartstikke lief van je, dankjewel. Nou, dat is gewoon zo. Ja, dank je. Hey, <laughs> uh, Haarlem Yes, dat begint allemaal morgen, op 13, ja. 13 augustus. Ja, dat wat, staat ook op mijn lijst ja, straks. Wat een namen daar. He. Het is uh, fantastisch, hè. Ik ga er twee noemen straks in het, uh, in het regionale nieuws. Ja. Maar het is inderdaad niet zomaar wat, hè? Het is niet zomaar wat. Nou, Zo. zal, ik, zal ik dan nog maar eventjes het geheim houden? Ja, wacht maar even tot ik het over tien minuten vertel. Okay, dan, ik, dan, ik, dan kan ik jij het aanvullen. Ik draai wel een plaatje dan van een van de gasten. Ja, laten we dan doen. Dan moeten de luisteraars dat zelf maar raden wie dat is. Ah. Is dat goed? Nou ja, kunnen we doen. In the is of veel Of the moon, you're cuddling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable. Laat straks horen van uh, Dolit en Pierik welke artiesten allemaal uh, op Haarlem Jazz zullen verschijnen. Maar voor de man die hier dagelijks bijna het programma ZFM Lunst verzorgt... mag dit niet ontbreken. Ruud, voor jou, jongen. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. I love, love you, whisper soft and true Got Words of Love, ik draai hem voor Ruud Janssen. Uh, de man die dus inderdaad uh, samen met uh, Dolly en ook met Angela Koning hier uh, nou, bijna dagelijks uh, de Zandvoort uh, Lunch uh, het programma presenteert en ik doe dat op dinsdag samen met Dolly. En uh, Ruud is er deze week niet op, dat er natuurlijk een feestweek is in Beverwijk en hij daar zijn handen aan vol heeft, luisteraars, jawel. Hij heeft zijn handen vol. Listen to me. Listen to me, I sing a song to change your mind. Stops so lend her hand Nobody seems to care And she looks you in the eye And suddenly you're strong And very soon you realize That she didn't care about van Zandvoort, wetenswaardigheden uit de regio. Met Dolly ten Pirk. Ja, goedemiddag dames en heren. U luistert naar het regionale nieuws van dinsdag 11 augustus 2014. Een 27-jarige automobilist uit Zandvoort... is zondagochtend onder invloed van alcohol uit de bocht gevlogen. De politie kreeg rond half vijf s ochtends een melding... dat er op de straat een ongeval had plaatsgevonden... De bestuurder bleef ongedeerd, maar bleek te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs inleveren. De politie heeft de bestuurder aangemeld bij het CBR voor een onderzoek naar de rijvaardigheid. De auto raakte beschadigd en moest worden weggesleept. Vanaf morgen, 13 augustus, is er gedurende vier dagen weer volop jazz in Haarlem. Om 5 uur morgenmiddag opent burgemeester Snijders van Haarlem het festival. De muzikale aftrap is voor Emmy Peres gevolgd door Niels Geusebroek. En informatie over de jazzdagen kunt u vinden op www.haarlemjazzandmore.nl. Op het festivalterrein van Dutch Valley, het muziekfestival met Nederlandse acts in, acts in recreatiegebied Separenwouden, is afgelopen weekend een man mishandeld. Dat zegt de man tegen het Haarlemsdagblad. De 20-jarige Haarlemmer stelt dat hij iemand wilde helpen die bij een vechtpartij tussen twee groepen bezoekers was neergeslagen. Op dat moment werd hij naar eigen zeggen in zijn nek getrapt. De Haarlemmer zou een hersenschudding en nekletsel aan het incident hebben overgehouden. Hij is van, plaats van plan om woensdag aangifte te doen van mishandeling. De organisatie van het festival bevestigt dat er bij een gevecht tussen twee groepen een omstander is geraakt en laat weten het naar te vinden. Volgens Rob Bout van organisator UDC Events... was het festival met 95 acts en 40.000 bezoekers een buitengewoon succes. De volgende editie van het festival is op 8 augustus 2015. Bij een ongeluk op de Engelandlaan in Haarlem... zijn afgelopen nacht rond 1 uur twee vrouwen gewond geraakt. Er waren geen andere automobilisten bij het ongeluk betrokken... Wel raakte de auto, voordat hij tot stilstand kwam, twee geparkeerde auto's. Beide vrouwen raakten gewond en de auto waarin zij reden ernstig beschadigd. Behalve ambulances, brandweer en politie... werd ook het traumateam uit Amsterdam naar de Engelandlaan geroepen... om assistentie te verlenen. De vrouwen konden de auto echter snel verlaten... Waardoor, waarna ze door medisch personeel zijn opgevangen. Na behandeling ter plaatse zijn ze naar het Kennemer gasthuis gebracht... en de inzet van het traumateam werd geannuleerd... Voor het tweede jaar op rij werken de Kennemerduincamping Duin Campings samen met de cultuurschool. Deze succesvolle samenwerking is ontstaan toen de Kennemerduincampings Duin Campings op zoek was... naar een partij die op de camping de Geversduin met kinderen en natuur goede knutsels konden maken. In Zandvoort gebeurt dit bij de camping De Lakens. Zes weken lang, elke week een ander thema, elke week een andere kunstenaar. Elke camping heeft zijn eigen visie, dus niet elke kunstenaar komt op elke camping... Deze week is de laatste week dat de cultuurschool dit jaar op de camping actief is. Ze hebben voor enorm veel inspiratie gezorgd... en brainstorm-sessies voor volgend jaar zijn al in gang gezet. De intentie is om er volgend jaar weer samen aan de slag te gaan. Vanaf zondag 17 augustus vindt het eerste Fair Food Festival plaats... op het strand van Zandvoort bij Safari Club. Het festival is gratis te betreden en wordt georganiseerd door Calypso Events... Zoals de naam al doet vermoeden staat het compleet in het teken... van eerlijk, gezond en verantwoord eten. Het festivalterrein wordt van 11 uur s ochtends tot 9 uur s avonds bekleed... door diverse foodtrucks, marktkramen, lezingen, workshops en straatmuzikanten. En de kinderen zullen zich ook op en top vermaken met activiteiten... zoals schminken, een springkussen en diverse workshops. Kortom, een dag voor de gehele familie vol educatie, vermaak... En plezier. En ik ben aan het einde, dus dit was het regionale nieuws voor vandaag. Daar gaan we nu over naar het... Dan kunt u nu luisteren naar het weerbericht voor Zandvoort. Wat gaat het worden, mensen? Er blijft vanmiddag kans op lokale buien. Vooral in het zuiden en landinwaarts... Vanavond is er juist in het noorden en aan zee meer kans op een bui. Maar natuurlijk zijn er ook wel opklaringen. Maximum rond 20 graden en een matig tot vrij krachtige aan het strand krachtige zuidwestenwind. Morgen hebben we ongeveer hetzelfde patroon. Verspreide buien, maar aan zee middags meest droog en de meeste zon. Tot zover het nieuws en het weer. love before Got mad and closed the door But you said, child, just once more I chose you for the one Now we're having so much fun You treated me so kind I'm about to lose my mind You made me so control, you touch my very soul, you always showed me that loving you is tranen heeft het ze gekost om dit op te nemen, luisteraars. Blood, Sweat and Tears. So... Ze hebben Hazes nog gebeld. Ja, uh, heb jij nog wat bloed, en tranen voor, uh, voor ons over, uh, dat we dit nummer even op de, op de cd kunnen zetten? Wat jij weet zijn, uh, Dolly? Ik, uh, ik heb geen idee. <laughs> Blood, en Tears, ik had het al verraaien, eigenlijk. Oh, <laughs> Ja. Yo, je moet altijd zo opletten bij jou, hè? Ja, ja. ongelooflijk. Alles is cryptisch. <laughs> ongelooflijk. <laughs> hey, uh, Paul Garrick, die kan ook heel mooi zingen. Luister maar. When you walk in the room, oftewel... toen jij de kamer binnenkwam... to stay Was dat met uh, Walk Into The Room? Elke keer als jij de kamer binnenkomt, ga, nummer draaien speciaal voor Dolly Dolly. Oh jee. Ja, uh, speciaal voor jou. Charles, wat nou? Welk heb je bedacht? Nou, luister. Ik ga luisteren. Klein Kleinduifje, Zwenduif met Georgia on my mind. Georgia, Georgia The whole day through Just an old sweet song Keeps that Georgia on my mind On my mind I said Georgia Oh, Georgia A song of you Comes as sweet and clear As moonlight through the pine Out to me Other eyes Smile tenderly Stay an old sweet song old sweet song keeps that Georgia on my mind. Oh just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia. Dankjewel, Charles. Speciaal voor mij, oh jongens, ik kijk helemaal bij weg dromen op dit soort muziek. Heerlijk, hè? Ja, maar ja. op een gegeven moment, weet je wat het is? Je kan wel dromen, je kan je ogen lekker dicht doen. Maar op een gegeven moment moet je ze toch weer open doen. Ja. En dat zingt Bluff ook. En vandaag zingt Bluff het speciaal voor Astrid hier uit Zandvoort. Deze is voor jou, Astrid. Open je ogen. Maastrit, ik hoop dat je je ogen geopend hebt. <lacht> ik hoorde er hier mee zingen. <lacht> Mooi. <lacht> ja, een van de Nederland's beste groepen vind ik zelf. Bluff. Ja, en, en dit nummer hoor je toch niet zo vaak. Ik vind het een heel goed nummer. Het is ook een heel goed nummer. Ja, nou, leuk om een keer te horen. Astrid heeft onze ogen geopend. We zullen, het, we het. zullen het meer draaien, Astrid. We zullen het meer draaien. Ja, we beloven hey, het. Ja, je, je weet toch het. dat ik je lief heb, hè, Dol? Dat weet je toch Ja, nee? dat is toch wederzijds. Vooral dat weet je toch? <laughs> <laughs> uh, maar dat geldt ook voor jouw dochter, toch? Ja, mijn dochter. Nou ja, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Ja, natuurlijk, die, die heb ik enorm lief. Ik wou dat ik een plaatje voor ze kon draaien erover. Nou... Laat dat nou toevallig net voorstaan. Dat meen je niet. Heb jij wat gevoel voor me? <lacht> heb je niet? Ja. Hebben we... Ik heb dat nummer, ik heb je lief. Hebben we dat? Daar komt hij? Oh. Speciaal voor Loes. Nou. Ik weet niet of je zit te wachten... <lacht> op een vriendelijk woord van mij... Als ik je oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. zit in honderdduizend vlinders, O, oh, poëtisch, poëtisch, die zoet zweven in mijn buik. Ik zie geen handjes, mensen, ik zie geen handjes. Ik heb je lief, oh mijn god, het is veel meer dan houden van... Het is alsof je in mijn bloed zit. Oh, ik zonder jou niet leven kan. Yeah. Ja, mooie ogen. Doe, doe me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Voel het enkel bij jouw aanblik. Daar gaan we. Ik krijg het ook van. Ik heb je lief. heb je lief. Nou, dat nummer we je niet. Ik ga dat nummer echt niet meer zingen. Ik ben dat liedje. Ik heb je lief. Ik ben vijftig. Ik kan zo'n liedje ik heb je lief er niet meer zingen. Die tekst van ik heb Ik ben vijftig. Ik kan het niet zingen dat ik het leuk vind om in mijn man zijn lievelingstrui te lopen. Als ik die trui aan heb, ik ben een soort baaier erbij in die trui. <lacht> ik kan... Zo, leuk om elkaar schoenen aan te doen. Nou, ik heb jichtaanvallen aanvallen als ik buk. Nou, het urinezuur spuit al mijn open gaten uit. Echt waar. Ik kan er niet zingen om mijn 50. Hé, Daar gaat een Engeltje voorbij. Ja, Barbapapa, Papa, die gaat voorbij. <lacht> nee, maar als je dat liedje moet je zingen als je net verkering hebt. Ik ben net getrouwd. Of, uh, maar niet zo... Als, ik ben nu 51. Je moet nu, het lied moet je nu zingen wat gewoon past bij hoe je je nu voelt. Gewoon, uh, ik, ben al, ik heb het lied wel geschreven voor de man met wie ik nog steeds ben. En we zijn 17 jaar bij elkaar nu. En we hebben een goede relatie. Uh, en... Uh... Nee, nee, nee. Nee, we, hebben echt, we gaan goed met elkaar onmen. We hebben een goede relatie. Echt. En het lied heb ik echt voor hem geschreven. Weet je wat we nu bijvoorbeeld doen? We zijn nu zo lang bij elkaar. Als we bijvoorbeeld uh, uh, intiem zijn, of het leuk hebben, of romantisch is... dan willen we wel eens tegen elkaar zeggen... Hoi! Ik zeg hoi! Vrienden hebben mij zo vaak gezegd... En jij... En blijf ik lang alleen Die woorden heb ik steeds weer legd. Mijn hart behoorde aan geen één Ik had een portie liefde wel gehad De ware hield niet meer van mij Ik was verliefd zijn weer dan zat toen kwam jij voorbij, voorbij, voorbij, voorbij, oh, voorbij. De angst is iemand van me houdt, die angst is nu voorgoed voorbij, voorbij is mijn onzekerheid. Het zoeken naar de waarde voorbij is het verlangen naar wat jij hebt losgemaakt in mij. Voorbij, we gaan naar de liefde toe. Ik heb je lief. Ahoy. Nou, mogelijk dat dit dan nog een beetje in een versie wordt, Dolly, die, uh, die. compleet is dan. Maar loeser komt-ie. Ik weet niet of je zit te wachten. om een vriendelijk woord van mij.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 Ik zonder jou niet leven kan, jouw mooie ogen. Doe me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Gelukt, eh, Dol? Nou, zo is het. Nou, maar Louis, je moeder heb je lief. Gekomen. Ik heb je ook een beetje lief, hoor. En uh, wij hebben u allen, uh, luisteraars uh, bij Zivems Antwoord, natuurlijk lief. Ja, wat zo zijn lief. wij zonder onze luisteraars? Zo is dat. We He? uh, hebben u zo lief dat we nog een vol uur straks bij u terugkomen. Kijk. na de klok van 1 uh, <laughs> uur. Als het Niels weer voorbij komt, klein muziekje uh, ter uitleiding en dan uh, reclame, Niels en reclame. Tot straks allemaal.